De VS heeft per direct de onderhandelingen met Canada over importheffingen afgekapt. President Trump is woest over een Canadese techbelasting. Hij noemt die ongehoord en een regelrechte aanval op Amerika. Trump zegt dat hij binnen een week met strafheffingen komt voor het land. Canada wil dat invloedrijke Amerikaanse techbedrijven een belasting gaan betalen van 3%. De Amerikaanse techmiljardair Jeff Bezos is in Venetië getrouwd met Laurent Sanchez. De plechtigheid vol overdaad hield de Italiaanse stad al dagen in zijn greep. Veel inwoners waren niet blij met de invasie met Amerikaanse beroemdheden... onder wie Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey en de familie Kardashian. Alle luxe hotels zitten vol en vrijwel alle watertaxis zijn bezet door Bezos en zijn gevolg. Vanwege de protesten besloot de om zijn huwelijksfeest van morgen te verplaatsen. Suzanne en Freek hebben gisteravond onder luid gejuich van duizenden fans weer op het podium gestaan. Het optreden op het festival Concert Het Zee was hun eerste... sinds ze vorige maand bekendmaakten dat Freek uitgezaaide longkanker heeft. Vloeide in het publiek veel tranen bij de nummers die het duo zong... De zanger van 32 sprak het publiek ook even toe. Hij zei dat ze in de moeilijkste periode van hun leven zitten, maar dat de zon elke dag weer een beetje meer voor ze gaat schijnen. Het weer: bewolkt af en toe zon. Vanmiddag wordt het steeds zonniger. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. ZANG ja. EN Ik apprend tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de tante coup, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie aïe, j'espère. Aisha, hè Nou, dit is het prachtige nummer van Galet. En het heet Aisha. En het is ook een cd dat ik denk van, wauw. Die, uh, die heb ik al jaren dubbel CD ook nog bij V&D gekocht, weet je dat kon je voor 15 euro of zo, of gulden zelfs, denk ik. Oh, ja, en dan is... had je echt de muziek van over de hele wereld. En het waren allemaal aparte stijlen, maar er staat ja. dan ook bijvoorbeeld de chan-chan in. Ja. Van, uh, van de, hoe heet het, die uh, club, de Huppel de Pup Club. De Social Club. Social Club, ja. Nou, hier staat een heel andere naam. bij, staat de Compai Segundo. Oh. Maar uh, ja, je kent het wel. De Bu Bu Bu Bu Buenofista Social Socia Club. Club. Ja, ja, ja. ja, die is ook al erg leuk. Ja. Maar uh, ik ga hier gewoon zeker nog een paar uh, nummers van draaien. Ja, doe. Want het is best wel toepasselijk eigenlijk. Dat en voordat mooi, we eigenlijk hoor. willen gaan beginnen... onze grote vriend uh, Opperhoofd uh, wil koos ja, nou, is niet, niet aanwezig. Ja, jaar. En daarom uh, heeft hij van zijn vrouw en kinderen een weekendje weggekregen. Ja, dus uh, ik denk niet dat ze in de familiekamer zitten. Dat gaat te ver. <laughs> maar, uh, nee hoor, zij uh, met zijn vrouw en dan uh, zijn zoon met zijn vriendin... en zijn dochter met vriend, dus ja. met ze alle. Dus die uh, zijn lekker even een weekendje vrij. Oké, okay, en weet je wat ze gaan doen? Waar ze zijn? Um, Kunnen ze verstalken? Ja, nou dat gaan we niet doen. Nee, misschien, nee, nee. Misschien, misschien luistert hij stiekem, je weet ja, het niet. ik denk het wel. Maar, maar, uh, heel veel plezier als je luistert. Ja, nou. <laughs> ik heb toen zelfs wel vanaf Mallorca geluisterd, hè? Hey, ja, dat klopt. Dat hebben we meegekregen. Ja. Nee, je kan het niet loslaten. Hè? Ja, nou ja, dan loslaten. ben je toch wakker. En ik denk: oh. van nou kijken, via je, je telefoon natuurlijk heb je zo'n app ja. van ZFM. Ja. Dan kan je zien wie er in de studio zit. Oh, ja. En ik uh, vond nou, toch eens kijken. En, uh, heb je ja. gefaald naar ons? <laughs> jo, je zwaaide je niet. <laughs> oh, nee, nee, dat klopt, klopt. Hey, het is, uh, je, je muziek is toepasselijk ook weer voor vandaag. Want uh, ja, het wordt, uh, aankomende dagen schijnt het uh, tropisch warm uh, uh, uh, te worden. Ja. Dus alcohol en warm weer. Nou, word je daar nou sneller uh, uh, dronken van? Ja, zeker. De combinatie ja? natuurlijk. Hè, want je, je laat heel veel uh, vocht gaat, uh, weg. Oké. Okay. En, uh, en dan die alcohol, die uh, gaat heel snel gaat mm. die naar... Uh, naar je hoofd en alles. Oh, nee. En uh, ja, je gaat zweten en zo. Dus... Oh, okay. Maar je hebt vandaag ook uh, dat, dat, je hebt het oh, hitteprotocol. Dat heb ik toevallig gedownload. Ja. Maar dit is dan specifiek voor ouderen. En weet je, het is allemaal zo logisch. Ik denk, van kan je er zelf niet aan denken. Maar het is van ja, voldoende drinken, afkoelen. En uh, je moet inderdaad kijken welke mensen hebben echt een verhoogd risico. Hè? Mm -hmm. En uh, het is ook nog zo van uh, zelfs ouderen met overgewicht zijn extra kwetsbaar. Dus nou, dat ben ik helaas. En ze zeggen. Oh, af ben je toch? Niet. <laughs> nou ja, ik ben wel, uh, ja, ja, ik ben wel uh, bejaard inmiddels, oh. ben ik bang. Maar, ja. maar ook van uh, Het is ook gezegd 18% van de Nederlanders. die uh, vraagt aan ouderen slechts uh, of ze hulp nodig hebben met warme weer. Oh ja. En slechts ze 9% gaat langs om hulp te bieden. Maar ja, de mantelzorgers moeten echt actief betrokken zijn. en uh, geef ze lekker een ijsje en dat soort dingen. Dat is gewoon alleen maar lekker. Oké. Okay. En uh, ja, je, maar je hebt allerlei andere dingen gebeuren er ook, hè. Want het is ook toch zo van, uh, je hebt ook nog zo'n uh, hitteberoerte kan je krijgen. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, ik heb er wel eens van gehoord, ja. Het schijnt echt dat het komt door inspanning in de warme omgeving. En uh, je hebt mechanismes wel om af te koelen. Mm -hmm. Maar als die uh, mechanismes eenmaal zijn begonnen... dan lukt het niet meer om de warmte kwijt te raken uiteindelijk. Dus je ja. lichaam warmt op, je ontwikkelt klachten. Mm. Uiteindelijk kan dat leiden tot wa schade aan de hersenen, organen en spieren... En ik had ook echt een ja. berichtje gelezen van een dame. En die, uh, die wilde per se de, uh, uh, winnen. Bij, maar, maar ze heeft na de hand heeft dus echt gezien op camera. Ze is de, de, de finish overgegaan. Maar uh, ze werd helemaal ondersteund en zo. En uh, het was echt kantje boord. Wow. Dus uh, als je nog verder gaat, dan je kan er zelfs dan overlijden. En zo. Ja. Ja, dus uh. mensen goed blijven drinken. Ja. In de schaduw zitten. En als je wat actief wilt doen, doe dat, ja, doe dat s morgens vroeg. Of doen ze het anders einde van de middag of weer in de avond? Ja, maar ik vond het sporten. altijd een beetje overdreven. Dan heb je soms uh, de vier dagen daar in Nijmegen. Ja. Dat ze het dan aflosten, aflasten. Ja. Maar ze zeggen wel van uh, je, je, je stopt zweet op een gegeven moment, maar je raakt gedisoriënteerd. Ja. En uh, je moet gewoon je tempo terugnemen, maar soms dan zit je in een flow en dan blijf je doorgaan. Mm -hmm. en, uh, want ze hebben ook een drive om prestaties te, uh, te, te leveren. Dus, uh, maar ze zeggen ook uh, echt wel van drink van tevoren. En tijdens stop voldoende water. Want dat is echt uh, degene waar ze dan... Uh, uh, in tekort schieten, zeg ja. maar. Dus, uh, ja, nou, okay. dus uh, gekoeld. En als ze echt een beroerte hebben... zijn niet de beroerte... Ja. moeten ze het liefst even een ijzerbad doen... dat in de buurt is, anders... Uh, met natte ijskoude doeken okay. koelen. Nou. Maar weet je wat ik zo verband vind? Wij hebben het hier over een. een, een, een, een uh, het wordt tropisch warm. Ja, en steeds gaat het ook niet door, hè? Ik nee. Dat is toch gek? Ja, en buiten dat om, um, hoe zit het in het zuiden van Europa? Want daar is het natuurlijk constant warm. Ja. En we hebben het één dag of twee dagen. Ja, maar daar is het dus, denk ik, ook vaak dat de huizen heel hoog zijn, waardoor het dus. Uh, Binnen zit je echt behoorlijk in de schaduw. Mm. En je merkt echt wel verschil in uh, temperatuur Klopt. dan. Hè? Klopt. Dus, uh, Heel fijn. Goed, we gaan weer terug naar de muziek. Ja, heb je nog zo'n heerlijke zomerse plaat? Ja, misschien wel. Maar, ik heb hem, maar het is gek is, hij geeft nou wel aan nummer 21. Maar ik had het idee dat er maar 20 nummers op dat ding stonden. Maar we gaan, we gaan het zien. Ik, uh, hoor je wat? Nee. Nee, dan hoor je niks. Oké, okay, oh. nou, dan doen we een ander nummer. Is goed. Op de gok. Nou, dat is toch weer vreemd, hè? Want oh. dan, uh, we hebben toch af en toe een beetje. Techniek, techniek, nou dat techniek ik... staat voor niks. Jij kan dan alles. Nou, naar die andere. Is goed. Ik weet het al. 29 now, 2009. It's come, and I take one look outside. The street lights have nines. The looks fine, and I could go on. I'm So. Dit was het nummer I Do, I Do. Het heet The Wedding. En het is uh, van, de, van de artiest, die heet Courting. Wat grappig, want als je aan het courten bent, ja. dan ben je op weg naar een wedding. Dat vind ik wel heel grappig hier. Dus, uh, Toen past ook nummer? Ja, toch? Ja. Nou ja zo op je huwelijksplan. Ben je getrouwd eigenlijk? Nee, ik ben niet getrouwd. Wel samenlevingsovereenkomst? Ja. Dat wel. Alles. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, vier jaar wel? Nee. Niet? Nee, we <laughs> toch, ieder jaar. Uh, mijn partner is uh, romanticus. Ja. En uh, 30 mei, afgelopen 30 mei waren we dan uh, uh, 16, 16 jaar samen. Oh. Maar ieder jaar dan jaar doen we dat Dus eigenlijk dan, hè? <laughs> Dus dan, ieder jaar dan uh, dan doen we wel wat op die dag. Maar ik moet echt herinnerd dan worden dat het dat op 30 mei is. Zal ik je wel een tip geven? Je hebt gewoon in je auto. in je, in je, in je ik weet niet hoe dat werkt? Heb je een kalender? <laughs> en dan zet je gewoon 30 mei en dan zet je gewoon. Uh, Anniversary of wat oh. dan ook. En zit je tussen haakjes ja? dat je dat je. Verkering hebt. Ja, een jaar ook. Dan weet ja. je gelijk hoeveel jaar het is. Ja. Ik doe het bij heel veel verjaardagen. Hè. Ja? Zeg mensen, je bent altijd zo attent naar, nou, je zit dat er één keer in en ieder jaar plopt. <laughs> komt daar <er> boven, <omhoog, laughs> weet je wel. Hartstikke makkelijk. Ah, je bent ook de vrouw van techniek. Dus nee, ik, uh, uh, wij zijn uh, dan 30 mei hebben elkaar ontmoet. En uh, hoe heet het? Uh, 16 jaar. 16 jaar. We hebben dit jaar... Hebben het, uh, toevallig waren we in Frankrijk, in Zuid-Frankrijk. En we zijn we s'avonds uit eten geweest. Had je het toch al gedaan, denk ik, ja. toch? Ja. <laughs> ja, want we zijn aangekomen die dag. En wat een geen in om te koken. Ja. Nou, ik moet zeggen, mijn broer die uh, heeft volgend jaar... heeft hij dan 30 jaar zoenen... Mm -hmm. En, er, en er wordt uh, zijn vriendin wordt 80, hij wordt 70. Dus dan hebben ze een uh, feest uh, met het getal 180 natuurlijk bij elkaar. Oh. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dat is wel gaaf. Ja, en ik vind, ja, dat is inderdaad wel. Ja, ik ben, niet, ik ben niet getrouwd. En een feest, zeg je? Ja, er komt een groot feest aan. Oh, okay. uh, maar ja, we zitten al uh, van. Uh, ik, ik belde haar in ieder geval. Van wanneer waar? En. Uh, of Dat ze al gereserveerd had bij een strand en het voor volgend jaar. Ja, dat zal wel moeten nou Kijk maar of je het doet. Want dan blijkt dat een neef van mij... en dat is ook wel weer heel leuk... Die, uh, die gaat volgend jaar trouwen, 26 juni... maar in, uh, uh, in de duinen daar bij Parnassia. Oh, gaaf. Leuk, hè? Ja. Dus uh, nou, dan hebben we toch een feest om naar uit te kijken. Oh. Dus ja, het is inderdaad... hoe vaak wil je wat vieren? En dan denk ik toch wel... Van, nou, ik kan ook wel vieren... of we zo lang bij elkaar zijn. En dan soms mm. dan heb je even van... Uh, dan uh, heb je wel zo van, nou echt niet, weet je wel? Of dat je denkt van, oh, dan ben je romantisch. Ja, ik woon niet samen, dus als ik nee. op een gegeven moment weer denk van echt niet, en dan na een paar dagen dan is dat alweer weggesleten, en dan denk je oh. van, nou, ah, moet het niet zo moeilijk doen, de wereld is een oorlog, en uh, ja. we hebben het toch wel heel gezellig samen, dus ja. heb uh, het weet je wel? Mm. Maar dat is wel grappig, dat, dat heb je gewoon af en toe. Ja. Dus, mm. maar jij wou het nog hebben over afgelopen weken. Ja, want het over hele die... circus is weer ja, voorbij. Ja, wat is die gekieteld, hè? Die nou, Gossie, Mickey. president, uh, president, yeah. president uh, Trump die bedankt het mooie uh, Nederland voor de vorstelijke ontvangst en, en ja, hij is natuurlijk vol lof over Rutte, maar ja, dat is niet oh, zo is raar. Het? want uh, ja, Mark Rutte die heeft de Amerikaanse president Daddy genoemd. en ze werd in zijn in zijn zak heeft, is de, me, de poepert, uh, gestoken. Maar ik vind, wat ik vreselijk vind dat die Rutte dan op die foto's zo echt zo keihard lachend staat. Net, uh, en, en dan denk ik, dat vind ik eigenlijk ook niet chic, weet je nee, wel? Dat nee, je uh, lacht, oké, okay, maar met die foto's dat hij dan. Uh, ja, ja het, het kan haast niet gespeeld zijn, maar ik vind het uh, heel erg kinderlijk eigenlijk ook weer. Mm. Ben je ook niet? Ja, een beetje boel. Ja, een ja. beetje boel zelfs. Ja. Ja. Volwassen, volwassen kind. onvolwassen, hè? hè? Ja. Ja. Mm. Nou ja. Nou ja in de, hoe heet het, het Witte Huis zag wel de humor ervan in... en uh, sprong mee op de kaart dat uh, president... Uh, nee, hoe heet hij, Mark Rutte? Uh, president Trump als, uh, als daddy had, uh, had ja, uh, benoemd. Daddy. Ja, sugar daddy. Sugar daddy. En het <laughs> gaat natuurlijk helemaal rond op... Uh, hoe heet het, op X? Ja, ook al die filmpjes Ach. ook. <laughs> en ik vond het mooie toch eigenlijk wel... Um, hoe heet het, uh, dat hij ook uh, een uh, gesprek heeft gehad met uh, Wilders. Nou ja, dat, dat gesprek werd opgezet door Nederland, wordt er gezegd. Hè. En uh, Trump gaf ook aan. Hè. Ik, ken, uh, ik ken Wilders helemaal niet, maar ik vond het een aardige vent. En uh, ja, de, de, de, de, de journalisten ja, het hebben natuurlijk... wat doorgevraagd over... Uh, over het ding met, uh, met uh, Wilders en, uh, en Nederland. en uh, vind ik het wel mooi hoe Trump dat heeft verwoord. Hij heeft het echt bij Wilders laten liggen. Wilders ja. denkt er zo over. Dus ja, hij heeft een issue. Hij heeft een okay. probleem. Oké, ik ja. heb dat hele gesprek eigenlijk niet ah, gezien. Nou, dat is heel, heel kort. Maar het ging meer eigenlijk over de anti-moslim standpunten. Oh, ja. ja dat Trump ja. het echt teruggaf van... nee, kijk, dit is iets van Wilders. En hij is daar ontevreden over. Maar ja, als je, je dan hoort in bij uh, NPO 2... ...heeft die de rukte ma makers, die Pieter Derks heet die geloof ik. Hè? Ja. Die is wel heel leuk. En die, uh, maar die vertelt dan echt uh, in, in twee, drie minuten... Uh, ...een beetje hoe de dus toestand in de wereld is. En die zei ja. van ja, als je een X hebt... kom je Amerika niet meer in, in je paspoort. Hè? Dus als jij dus inderdaad uh, uh, uh, misschien uh, twee slachtoffer bent... Misschien. Mm. Hmm. of uh, van ja, je bent de vrouw, maar je voelt je man... en ja, dan kan ja, ja, ja, ja. je niet niet je paspoort laten dat zetten. Dat is een issue. Ik denk dat heel veel mensen... daarom ook weer uh, Amerika-weren momenteel... om daar naartoe te willen of toe ja, te gaan. maar het, het schijnt er ook zo te zijn... Dat, dat zei die Pieter Derks dan van... ja, dan komen er misschien zo'n dertig naar Nederland. Maar ja, als je het dan naar mevrouw Jessel gaat vragen... dan, is het, uh, uh, dan worden het er minstens dertigduizend, weet je. Oh. <laughs> dat soort dingen. Ja, <laughs> nou, ik vind het altijd wel heel grappig. Dus, uh, ja... Hmm. We gaan, uh, we gaan weer verder naar uh, muziek, want het is een heerlijke ochtend, dus we moeten ervan genieten. Zekers. En uh, het blijft altijd een beetje spannend met mij, met muziek. MUZIEK de... Blue touches, blue touches, green touches, brown I look down at my feet They've been with me for years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 op zomer deze cd. echt wat een, waar? Wat een prachtig nummer is he? ja. dit. Het is uh, Blue Touches Blue van Noah. Ja. En het is echt wel een heerlijk zalig zomernummer om een beetje brand te liggen ja. en dat je denkt van oh, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Over strand gesproken en mooi weer gesproken, dan heb je altijd, en het is, uh, nou ja, het is zomer, iedereen gaat uh, of staat in een startblok om op vakantie te gaan. Nu is er vandaag uiteindelijk besloten, tenminste de rechter heeft besloten dat de staking uh, op Schiphol, oh, sorry, van de KLM, uh, niet mag doorgaan okay. vandaag. Want eigenlijk zouden vandaag het, uh, het grondpersoneel staken bij de KLM. Ja, je wordt ook wel een beetje gek van het staken, hè? Ja. Ja, want, uh, maar wat me ook doet te denken nog met Schiphol... weet je nog, was het vorig jaar of het jaar ervoor... dat er van een enorme rij op Schiphol waren? Mm. Hoe kwam dat dan? Ik snap nog steeds niet hoe dat nou kwam. Is dat niet geweest naar aanleiding... dat de corona al dat gebeuren is opgeheven? En dat daarna alles... Uh, ja, alles is overvol bomdruk geworden. Iedereen staat in de rij te wachten. Dat hebben we toch een beetje overgehouden aan die corona gebeuren, toch? Ja, gelukkig geen longschade, want dat had ook nog gekund. Nou ja, ik ging afgelopen zaterdag naar Leeuwarden. Want dat was een verjaardag van een klein jongetje, die werd drie. En dus wij gaan vrolijk onderweg. Ik kom bij de afsluitdijk en daar staat dus Extinction Rebellion. Ik was zo kwaad. Want wat, wat, ja, nou, je het? Gewoon, ja, ja, ja Je kan gewoon de Afsluitdijk niet over. En, maar, maar dan moet je dus helemaal omrijden via Lelystad en zo. hè Dus moet je naar Horen, Kruijzen, Lelystad... en dan uh, moet je onderlangs gaan. En je rijdt gewoon 100 kilometer om... en dan zijn zij nog zo van klimaat en oh dit en dat. Maar, je maar je is, al en... die mensen die ook dus op weg zijn naar de boot... Om moeten rijden, 100 kilometer En die op weg uur, zijn naar de boot, die, die ze uit. niet halen. Dus dan ben je je bootgeld kwijt, weet je wel. Het kost ook niet niks om naar de overkant ja. te gaan en zo. Oh. En uh, ik was echt kwaad. En uh, dan hoorde ik, zij is met eieren naar hun gegooid en met oh. stenen. Oh. Maar uh, die, die mevrouw die deed heel keurig zo. Wat is dat nou, maar Zo houd ik met. Uh, ja, nacht, ja. sorry hoor. Ja, ja. En ik heb uh, heel keihard ja, ja. mijn middelvinger opgestoken. Oh, serieus? <laughs> ja, dat ben ik helemaal niet. Maar ik had zo van, nou, ik vind dat Kijk dat je nou 10 kilometer om moet rijden of 20, nou, voilà. Mm -hmm. hè, dan, dan is dat maar zo. Maar 100 kilometer omrijden. En uh, ik zou daar om drie, drie uur moeten zijn. Ik was pas om half vijf. Het oh. is uh, echt niet leuk. Het was toch de warmste dag van het jaar ook. Dus het was hartstikke heet. Was dat zaterdag? Zaterdag, ja. Oh. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Ik, ik was echt uh, not amused. <laughs> nou, dat kan ik me was... heel goed voorstellen. Oh, even... hey, maar wil je een mooi verkoelend uh, uh, artikelgesprek uh, uh, even meebekrijgen? Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, hoe heet het? Een, een Duitse kerstman, het, het heeft al te maken met, uh, met de kerst... maar het is afgelopen uh, winter geweest, die sloeg een uh, kleuter met de roe. Nou, daarvoor krijgt hij 4000 euro boete. Hij sloeg een kind met een roe. Ja, een kerstman oh, met een roe. Ja? Nou ja. Een Duitse kerstman die moet van de rechter dan 4000 euro betalen... omdat hij een vierjarig kind uh, met een roe heeft geslagen. Dat is vorig jaar, november, is dat gebeurd op een kerstmarkt. Dus ah. nou, hoe toepasselijk kan hoe het zijn? Hoe hard heb je geslagen? Nou, ja. Ik denk het heel hard. Het kind kwam tegen de muur aangekletterd. <laughs> de man zou het kind hem, uh, wat respect hebben willen bijbrengen. Ja. Komt hij? Omdat hij meerdere keren zijn tongnaam uitstak en hem stom noemde. Nou ja, ja uh, oké, okay. ja. ja, ik vind ook kinderen soms niet te doen hoor. Dat nee, toch? Nee. Uh, daarbij daarbij uh, citeerde de kerstman de Duitse variant op de credo. Wie stout is krijgt de roe. Nou, behalve de tik met de tak zou hij hem ook hebben uitgescholden voor... Uh, Rotjong. Ja, voor Rotjong. En uh, scheitert als het ik ware. Ik denk het vaak. <laughs> nou, de man zegt dat het zijn bedoeling was, de bedoeling, de man zegt dat het zijn bedoeling was, die jongen een tik op de billen te geven, maar volgens de moeder raakte hij het kind vol in het gezicht en dat was geen tikje meer, maar dat was een dreun. Nou ja, dat is volgens oh, vol de, andere... de advocaat, ja. heeft de, man, bij de, volgens de advocaat heeft de man uh, spijt betuigd en het was volgens hem alleen de bedoeling, die jongen wat angst aan te jagen. En ja, ja. zeker niet om pijn te doen, maar volgens mij ben je toch beschadigd voor de rest van je leven. Ja, nou ja, ik denk ook eigenlijk, hè, dat is automatisch voor mij een spin-off. van het kind wordt dus, uh, vinden ze mishandeld, krijgt 4000 euro. Ja. Uh, laten ze dat ook doen bij kinderen die dus uh, echt uh, met bewijzen en zo in het ziekenhuis liggen of wat dan ook. Die uh, door hun ouders zijn mishandeld. Mm -hmm. En dat die dan ook daardoor een spaarpot krijgen. En dat ja. zal ze leren op een of andere manier. Want er is te veel ellende binnen het huis. Hè? Dat hoor je gewoon uh, toch wel, dat kinderen mishandeld worden of dat ouders het heel moeilijk vinden. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Oh, ik, ik word dan over een maandje oma. Echt? Ja. En, uh, maar ik heb, dan hoor ik nu kinderen. Ik denk, oh god, ik hoop dat ze het allemaal aankunnen. Want ik vond het zelf ook zo verschrikkelijk. weet je. Ik heb wel gehad dat ik... Uh, uh, dat, dat ik gewoon de babyfoon uitdeed. Want uh, het was alles oké. Okay. <lacht> en ik was verleden. En maar huilen. En het hield maar niet op. En uh, ja, als het geen koorts heeft, de luier is goed. De prik niks en alles. Dan weet je, dan, dan weet je gewoon ook niet meer wat je moet doen. Maar ja... Ik denk oh, ja. ook dat het eigenlijk ook een beetje komt... dat uh, ik uh, denk van, nou, misschien is dat wel een reïncarnatie van iemand... en die is tachtig geworden. En die wordt in één ligt die dan weer helemaal hopeloos... in een wieg, in een luier. En dat hij denkt van, wie is zij? Weet je wel? En uh, waarom moet ik weer? Oh god, ik moet weer naar school. Nou ja, dat zou ik ook wel janken, hoor. <laughs> ik ook. Ik jankte <laughs> dus, heel vaak op zondagavond dat ik weer naar school moest. Ik denk vergat voor ik heb er geen zin. Ja, weet ja, je, gepest ook of wel? Ja, ook. Ook nog. Ach, ja. jeetje. Ja, ja, een ja. trauma... Drama, hè? Nou, nee, ja. Wel. Nou, ik ga nu een nummer draaien dat heb jij uitgezocht. We gaan zo. Ga jij vertellen hoe die heet? En dan gaan wij in één keer niet zorgen dat hij nou goed ingestart gaat worden. Ah. Tada! In my tracks, I was headed for disaster, and then I turned back. I was wrestling with a coat hanger. Can you guess who won? The you never shrugged, shrugged, then moved on. It's a guess, no idea. Dit is de, het nummer de, uh, Spiking Island van, uh, van Pulp. Dat is van het album Moor, wat afgelopen 6 juni you know is uh, uitgekomen. En toch wel even leuk om te vertellen... want er staat een nummer op, dat heet Grown Ups. En dat gaat eigenlijk over volwassen worden... Vroeger, als je puber bent, dan ben je helemaal uh, van de leg. Als je een puistje hebt in je gezicht en je kijkt die ochtend in de spiegel, ja, dat vind je je als, als je hem voelt, dan lijkt hij ook zo groot. Ja, en dan denk <laughs> je van: oh, we hebben. Pfft. Ik heb alleen maar acne of ik, uh, ik durf de straat niet over of wat dan ook. Ik durf geen meisje of jongen aan te spreken. Ja. Maar zij zingen ook van wat is, wat is er nu erger aan het, aan het ouder worden? Want in plaats van acne heb je nu rimpels. En wat vind je nu erger? Je rimpels of je acne van vroeger? Dus dat vind ik wel heel erg uh, ja, gaaf. Die acne over heeft, dus dat zijn vaak van die gaatjes. Of zo. Ja. Ja, ja, ja, ja. Je hebt dan geluk. Ik heb dat gelukkig niet, maar uh, ik heb ze allebei niet of wat, gelukkig. Oh. <laughs> maar maar je, je ziet inderdaad die mensen, dat je denkt van nou, die hebben vroeger toch wel uh, die hele plek gehad, maar dat dan ook heel omheen dat het zo veel rood is, weet je wel. Dus die Klopt. hebben dus onderhuids enorme... Ja, ontstekingen. On, ja, enorme zakken met ja. uh, pusten zitten. Ja. En Jolande, het is zes over half, het is zeven, alweer zeven over half. Ja, negen. we gaan naar Zandvoort en Zandvoort Nieuws. De nieuws hè? Start, dus, breek jij of start Ja, ik wil wel beginnen. Het is wel leuk, want we hadden natuurlijk afgelopen zaterdag was er historische Crampri. En toen ja. hadden ze het erover van... hoe gaan ze dat nou doen? Want vanavond gaan voor het eerst... gaan die paaltjes omhoog. Maar die historische campri gaat toch ook door de halte rijden. Dus gaat hij dan steeds omhoog en weer omlaag of zo. Dat ze allemaal een oh. bordje hebben. Maar dat weet ik niet hoe dat gegaan is. Nee. Maar op zaterdag 21 ging dus om vijf uur... ging voor de eerste keer de beweegbare paal automatisch omhoog. En precies op dat moment reed een automobilist... vermoedend de straat in. Dus hij heeft gewoon het hele licht niet gezien. Oh. Het rode licht geeft aan dus dat de straat afgesloten is of zal worden. En uh, ja, de gevolg is gewoon... Dus de paal raakte de auto. Die raakte daardoor alweer zwaar beschadigd. Daar gaan weer. En de, paal raakte, de auto raakte zelf ook zwaar beschadigd. Dus dat is echt wel heel vervelend. Dus mensen, let alsjeblieft op. Is het bijna vijf uur staat die paal al? Kijk op die rode lichtjes. Want als je die rode lichtjes niet... Uh, uh, als, als ze knipperen, van nou, wees me gewaarschuwd. Ja. Maar je hebt ook van die leuke filmpjes op internet. En dan zie je, uh, uh, dan is een auto net voorbij gereden. En dan gaan er een paar opstaan. En dan gaan worden ze gefilmd. En dan gaan ze zo miraculeus omhoog. Weet je? Mm. <laughs> dat ze uit de aarde te komen. Oh. Wel heel grappig is dat. Okay. Nou, de ruilwinkel Zandvoort bestaat tien jaar. Nou, van pup op naar succesvolle onderneming. Moet ik even kijken hoor. Uh, de ruilwinkel met zijn unieke uh, concept van inbrengen, ruilen en kopen van tweedehands goederen is een succesvol nou, gebleven. Zowel de Zandvoortse al, uh, toeristen weten de winkel te vinden, aangetrokken door de charme van dit vaak onbekende fenomeen. Nou, het team uh, bestaat uit 13 dames. 13? tien dames. Ja, het is nou vrijwilligers, hè? Oeh. staan niet met z'n allen. Maar het is nou. wel gewoon, denk ik, een sociaal gebeuren. Ja. Dus dat met, nou, komt-ie, Maar daar pas jij ook niet in. Uh, met een leeftijd variërend van 74 tot 87 jaar... zitten wow. ze zich in al tien jaar lang voor de wekelijkse vrijwilligheid... van in de winkel om vijf dagen per week te bemannen. Nou, dat vind ik toch wel heel erg... Uh, Vind ik heel erg gaaf. Nou, voorlopig is de Rijlwinkel van plan om door te gaan met dit succesvolle concept. De winkel blijft een plek waar duurzaamheid, gemeenschapszin en maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Ja, maar ik moet zeggen, het is ook wel. Ik ben je een wat wat geweest. Ik ben een keer geweest, had ik een hele tas vol. Zo. En, die, en toen mocht ik iets uitzoeken. En toen denk ik, van ja, ik ga niet weer uh, van die meuk uitzoeken. Want ik ben al blij dat die tas weg is. Dus dan heb ik gewoon een boek genomen, weet je. En dan uh, kan je gewoon lekker een boek lezen. En dat kan je dan weer wegdoen. Of dat ja. kan je hier of daar. Uh, op straat in zo'n bibliotheekje doen. Dat vind ik toch altijd wel heel leuk dat het er is, hè? Ja. En ik, als ik ergens in een dorp of naar nou, dorp, als ik het zie staan, dan kijk ik toch wel even. Staat er ja. iets niet voor mij bij, wat ik mee kan nemen. En heb je dan ook niet dat je denkt van, oh, ik moet volgende keer even nee. een boek weer doen? Nee, dat, dat is zo. Zeggen. Nee, nee. Want zeker staat Er staat een enorme rand. Het is bijna het idee van zo'n oude bibliotheek in zo'n Engels landshuis. Zo'n grote wand staat er vol ja. met boeken. En ook achter in de Agatha kerk. En het is gewoon hartstikke leuk om daar uh, mm. sowieso heen te gaan. Mm. En uh, trouwens, uh, dat wou ik ook nog vertellen... het ja. staat niet echt in de, in de krant... maar ik weet dus wel dat er een, uh, een grote uh, tentoonstelling is. En die is uh, in de Agatha-kerk uh, de... van twee tot vier. meen ik, uh, te zien steeds. Maar ik zie zelf dat er... Wij... Oh, hier! Nou, hij staat er gewoon in. Staat het erin? Ja, Er was een opening geweest, Het trok veel belangstelling... afgelopen zondag in de Agatha-kerk... En uh, dit jaar heeft de werkgroep gekozen voor, het Belgen, voor de Belgische kunstenaar Anto Karte... en de Haarlemse beeldhouwer Marie Andriessen. Het thema is de Waalse Kruidweg, uh, Kruisweg. Beide kunstenaars hebben met hun werken een verbinding... Uh, met de Antoniuskerk in Aardenhout. Nou, die expositie is gratis te bezichtigen tot en met 14 september. Mm -hmm. en dat is ook het weekend van de Open Monumentendagen. Hè? Oh, dat vind ik leuk. Ja, En in de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht... Uh, oh, is het elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 4... Maar ik denk dat ik hem sowieso al ga zien uh, komende maandag. Want er is een uitvaart. En dan uh, kan, kan je sowieso alles uh, bekijken. Ja. En uh, ja, het is de moeite waard om in ieder geval te gaan doen. Oké. Okay. Dus uh, ga kijken, zou ik zeggen. Ja. Hey, ik lees hier nu ook dat op Zandvoort is gisteren geweest dat het uh, staat alles in het teken van liefde, verbinding en gelijke rechten... met de opening van de negende uh, editie van The Pride at the Beach. Ja. Nou, het evenement wordt feestelijk, is feestelijk ingehuldigd met uh, de opening van uh, uh, Love Expo. Dat is een tentoonstelling met kunstwerken rondom het thema liefde... in al zijn facetten. En, uh, nou, de opening was dan uh, gisteren op het Oude Raadhuis... En is uh, tot en met 28 juli uh, uh, te zien, elk weekend van 12 tot 5 uur. Dus mensen, uh, ben je in de buurt, heb je zin, iets leuks met kunst en cultuur, ga kijken. Ja, wat gaan wij doen. Wij gaan weer luisteren naar een fijn muziekje. Everyone Outside van Cassius. Oh, een goed en, nummer. Ja, een, een fijn uh, ritmisch nummer. Ja. Dus we zijn helemaal losgedaan. Allemaal ah, zomers. En we houden hiervan, hè? We houden Zekers. hier gewoon van. Zeker, zeker, zeker. Hey, ik heb wat leuks te vertellen over Noord-Korea. Die opent oh. een. Uh, die heeft een groot uh, toeristisch resort in de kuststad. Uh, Wonsan geopend. Nou, nou, mogen wij er zomaar heen? Nou, ik dacht ja, dat het heel ernstig, uh... Ja, dat is natuurlijk helemaal. Uh, wat is dat? Hoe noemen ze dat? Het uh, is natuurlijk helemaal uh, um, um, um, geïsoleerd, als het ware. Nou ja, die, Korea heeft afgelopen week dan de bouw voltooid. En de leider Kim Jong-un. Kim Jong woonde met een grote tevredenheid de opening bij van het uh, van het kus, kust, uh, Nu is dat uh, afgelopen pff, donderdag of uh, woensdag is dat bij het innovation <laughs> is dat geweest. Oh, dat is een heel groot. Park is dat. En als uitsmijter hebben ze twee glijbanen. Met een joek van een zwembad. Maar het is net of je een ski-piste hebt. Want als je van die glijbaan zo afkomt... Dan, dan ga je woets, omhoog. En oh. dan plomp je er zo in. Je moet het eigenlijk terugzien. Ja, Ik vond het echt... Uh, ja, dat oh, heel maar, Dan val je wel plat op je rug misschien wel. Ja, dat denk ik ook. Dan heb je rode billen. En volgens mij de vrouw van Kim Jong-un... Die, uh, die stond daarbij en die moest toch even... een sprongetje opzij maken... want die werd een beetje nat geplotst. Door ja, degene. leuk. Die dus, uh, ja, dat zijn altijd wel leuke dingen. Ja, Weet het? Nee, De buitenlandse toeristen worden niet specifiek genoemd... al zijn die wel welkom... maar dat zijn over het algemeen Russische toeristen... die inmiddels al uh, welkom zijn... in het uh, geïsoleerde uh, land... Nou ja, sinds de corona-epidemie liet Noord-Korea geen buitenlandse toeristen meer toe. Ja, en nou ja, dus Rusland, niet buitenland zijn. Ja, Rusland en Noord-Korea werken nauwer samen, en uh, ook op toeristisch vlak, en plannen uh, een, een, een, een rechtstreekse treinverbinding tussen hun hoofdsteden. Ja, het is uh, Noord-Korea, ja. Moskou? Ja? Oh, ja. nou. Ja. Bijzonder, hè? Ja, zeker bijzonder. Ja, maar ga maar eens kijken. Het is nou, van de week op televisie uh, uh, geweest ook. Geweest. Ja. <laughs> Zo van andere woorden. Nou ja, over uh, natspatten gesproken. Ja. Uh, het blijkt dus dat er een, een, een, een kattenbaasje... Die, had, uh, die kon haar kat een tijdje niet vinden. Mm -hmm. En uh, toen bleek dus dat die kat echt gewoon een uur heeft meegedraaid tijdens een wasbeurt in de wasmachine. Oh. jawel. Ach. Na zeven dagen in het dierenziekenhuis was Pablo bijna helemaal hersteld. Ach. Van 3000 rondjes in het apparaat. Ach. Dus we blijkbaar een beetje gedacht: hoeveel zou het zijn. Maar uh, ja, hoe, hoe die daarin terecht kwam. Ja, de negen maanden oude kat bleek de wasmachine te zijn binnengeglipt. Lag waarschijnlijk te dutten op. Uh, het is dan net een nestje natuurlijk, hè, met al die, uh, mm. al die vieze was. Lekker voor. Mm. Mm. Maar ze had gelukkig een koude was gestart. Gelukkig geen no. 70 graden. Ah, maar dan en, nog... Uh, 55 minuten duurde de wasbeurt. Ah. En uh, inmiddels is hij ontslagen uit het ziekenhuis. Hij stelt op lichte verwondingen aan zijn achterpootje en het puntje van zijn staart. Ja. Maar ja, hij komt, hij komt nog steeds uh, langs in het ziekenhuis voor verbandwissels, controles en knuffels. Oh. Dus, uh, maar ja, het is wel een beetje yeah, apart, drie, hè? Ja. <laughs> je doodziek van uh, als je 3000 keer uh, een rondje ja. hebt gemaakt? Ja, we gaan weer terug naar de muziek. Gezellig. Dit was The Beginning of the End, featuring DMA's. En dat is van het album Pink Cactus Café van de Cortines. We hadden net de dat en dus nu de Cortines. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, wat ik dan denk van, goh, waar gaat die plaat precies over? Want ja. je merkt pas als je na de hand die plaat goed gaat luisteren... als je gewoon uh, niet ondertussen uh, aan het concentreren bent... of van, wat ga ik straks doen en dat uh, ga ik voorlezen zo dan kan je een beetje beter horen waar hij over gaat. Maar ik denk dan ook, de beginning of the end... zitten we daarin, in de wereld. Hè? Want dat blijft natuurlijk the heel beginning spannend. Of the end. Yeah. Hè? En net uh, als dat, dat die, uh, Trump zegt dat hij nog nooit zo'n go goede aanval heeft gedaan... en zo, <laughs> dat soort dingen. Dan denk ik altijd van, ja, oké. Okay. Dus, uh, ja. Smaakt naar nou meer voor uh, Trump, hè? Ja, hij vindt het helemaal leuk dat hij in de knopjes mag zitten. Hè? Ja. Dat is een ding wat zeker is. Mm. Maar uh, ik vind het altijd wel een beetje eng. Mm, klopt. Wat ook een beetje, uh, of niet eng is... maar uh, uh, toch weer verbazingwekkend is... Uh, de afgelopen week is het naar buiten gekomen... dat de vakanties zijn ook weer duurder uh, uh, geworden. Nou ja, vooral de reis naar, de, er naartoe. De meeste mensen willen ook naar de Aziatische plekken. Bijvoorbeeld Thailand. Dat schijnt, uh, het verblijf is daar natuurlijk goedkoper. Alleen de reis naartoe wordt alleen maar duurder. En nu is ook uh, de koffie opnieuw duurder geworden... Nou, Douwe Egberts heeft gisteren te kennen gegeven... Hè, dat, de, dat de prijzen voor een tweede keer gaan, uh, gaan verhogen. En dat de koffie uh, ongeveer 15 tot 25 procent uh, uh, duurder gaat worden. Oh, dat en dat denk, ja, denk ik zo van, nou, als je een beetje snel rekent... dan betaal je straks zo'n 16 euro voor een kilo koffie. Ja, ja, ja ik, ik kan het niet zo goed uitrekenen, want ik heb altijd van die petjes. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik neem ook niet een echte merk of zo. En ik drink maar twee petjes per dag. En uh, dat valt allemaal wel mee. Mm -hmm. Ik zal daardoor echt niet minder gaan doen. Maar als jij inderdaad mm -hmm. 10-12 uh, koppen per dag neemt, zo. die zijn erbij. Nee, ja, tikt aan hè. <laughs> denk ik ja. echt van, wauw, dat is wel veel hoor. Ja, en een kilo zak van de koffieboon. ik ga het toch maar noemen van Douwe Egbert. Ja, dat betaalt straks 22 euro voor. Ja. ja, maar ik heb ook begrepen van mijn neef, die werkt dan in een supermarkt. En dat er heel veel koffie gestolen wordt. Gestolen. Ja, echt van die grote zakken en zo. Dus, Omdat uh, mensen zo graag koffie willen, maar het eigenlijk niet willen of nou, kunnen betalen. het is betalen. te duur gewoon, ja. denk ik. Zeker, ik denk ook wel mensen die wow. voor een uitkering hebben of ja. zo. En dan denk ik ook zo, joh, ga, ga gewoon uh, wat meer thee drinken ook. Want je slaapt er beter van. Mm -hmm. En uh, ik merk het bij mijn vriend ook. Die drinkt nu ook wat minder koffie. Ook vanwege uh, eh, bloeddruk, hart en dat soort dingen. Zo, ja. Nou, een beetje minder. Ja. En uh, ja, je slaapt er dus toch wel beter van. ja, Als je al inderdaad je dag al begint met drie bakken koffie. en dan op het werk de hele tijd koffie. Ja, dan uh, gaat het natuurlijk heel erg hard. Klopt. Dus, uh, maar ja, het is niet anders. Hè? Het, zij zo. het zij zo. We gaan ervoor mee. Het is, uh, kijk even op de klokje landen. Het is vier minuten voor negen.